Eva de Jong. Goedenavond. VVD, CDA en D66 beginnen met hun verkiezingscampagne. Het Egyptische leger zegt dat het alle internationale verdragen accepteert en duizenden mensen houden een protestmars in Algerije.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 Voor een aantal partijen was het vandaag de aftrap... van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het CDA liet ballonnen op in Leiden... en lanceerde de campagneslogan recht uit het hart. De VVD belooft meer snelwegen met een maximumsnelheid van 130 km per uur. De partij deed dat op een parkeerplaats langs de A2. De verkiezingen van 2 maart zijn belangrijk... omdat de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen. En voor dit kabinet is een meerderheid in de Eerste Kamer cruciaal... zeggen ze bij de VVD. Goedemorgen. Het is hartstikke droog. Het zonnetje komt misschien straks nog door. En ik geef nu het woord aan Mark Rutte. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Waar is de tijd dat er nog een zaadjes bijeen kwam? Het was premier Rutte zelf, die de zorgen bij de VVD verwoordde. Die meerderheid in de Eerste Kamer moet er straks wel komen. Anders komt het kabinet in lastig vaarwater.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 En een van de onderdelen van dat beleid, en volgens de VVD heel belangrijk... is de verhoging van de maximumsnelheid. Het beeld dat het nogal meeviel, of tegenviel met het aantal wegen... waar 130 kan worden gereden, moest vandaag worden gecorrigeerd. Door minister Melanie Schultz. Niet op één weg, de afsluitdijk, zoals de afgelopen dagen te horen was. Ook niet op maar vier wegen, zoals ook op andere plekken te horen was. Maar voor het einde van deze kabinetsperiode hebben we op één derde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 Reportage van Wilma Borgeman. De VVD gaat dus de boer op met de belofte dat het straks harder mag. Maar oppositiepartij D66 wil juist campagne voeren... met de nadelen van die hogere snelheid. Volgens fractievoorzitter Pechtold levert het bijna niets op. 130. Waar, waar hebben we het over? Ik sta eerder in de file dan dat ik 130 kan rijden. Nederland moet files oplossen. Nederland moet goed openbaar vervoer hebben. Daar gaat het om. En het gaat niet om die symbolische 130. Het scheelt hoog uit wat boetes. Nou ja, dat betekent weer minder inkomsten voor dit kabinet. Nou, Morgen mogen ze in discussie. Want dan is het eerste verkiezingsdebat op Radio 1 tussen 12 en 2. En daar is ook het eerste optreden te horen van de kerstverse lijsttrekker van de PVV voor de Eerste Kamer. En dat is Margiel de Graaf. Egypte, daar gaan we ook nog naartoe, Dat zal alle internationale verdragen respecteren. Dat zegt het leger dat aan de macht is sinds het vertrek van president Mubarak. Westerse leiders hadden Egypte direct al opgeroepen om internationale verdragen te handhaven. Met name het vredesakkoord met Israël uit 1979. Premier Netanyahu van Israël heeft zojuist gezegd dat hij blij is met die toezegging van Egypte. Of met het aftreden van premier Mubarak de revolutie is voltooid, is de vraag. Correspondent Sander van Hoorn stelde hem aan demonstranten op het Tahrirplein in Cairo. Het is op zaterdagmiddag op het plein, bijna de tijd van de rondjes. Hier nog niet het grootschalige opruimen, want hier zijn nog heel veel mensen die gewoon staan. Aan het praten zijn, aan het dansen, aan het klappen, aan het kijken. Yes, yes, I am very happy. I am very happy. Is het inaf? Is it genoeg of niet? Even wachten, zegt de mevrouw. What do you want to say? We uh, I want to say we want peace with everybody. Uh, Israel, America, everybody. <laughs> we willen vrede met iedereen, met Israel, met America, met iedereen. We willen een mooie land zijn. And you know the the the freedom we have to pay high price and we pay the price and we obtain the freedom now. Een van de organisatoren, een christen, die zegt: uh, dit is wat we wilden. Hij is hevig ontroerd. Hij zegt: wij zijn 30 jaar lang onder een dictatuur. 18 dagen hebben we gedemonstreerd. Elke dag hier op het plein. En nu hebben we wat we willen. Mubarak is weg. Maar het probleem is natuurlijk dat Mubarak wel weg is. Maar het hele apparaat uh, zit er nog onder. En die zijn niet weg. En dat is dus het leger wat nu de macht heeft. De army is de army van de mensen. De army is de army van het regime. The regime is gone. Everyone will gun, but Egypt will exist all the time. But it's the same army that helped Mubarak and helped Mubarak remain in power. My dear, we trust in the owner of our army. They say a word and they can keep their word. Dat is waar, maar wij vertrouwen het leger, zegt hij. Wij vertrouwen het leger. Het leger en het volk zijn één. Ja, vriendelijk meneer Esmin. Maar ja, maar wat Toch is er even verderop een jongen die denkt daar anders over. Die zegt, het uh, is toch wel een probleem. We hebben nog maar een deel van onze eisen ingewilligd gezien. En uh, dat is namelijk dat Mubarak weg is. Maar dat was maar één van onze eisen. En we gaan dus hier blijven totdat al die andere eisen ook ingewilligd zijn. Wij willen niet alleen dat het hoofd weg is, we willen het hele systeem weg hebben. Nou, de revolution is started. Nu is het eind. Nou, de revolution In elk geval met deze jongens had ik een discussie. Want wat in elk geval niet mag gebeuren, zijn lange jongen met een vlag losjes over zijn schouder gedrapeerd. Wat in elk geval niet mag gebeuren, is dat we daarover verdeeld raken. De mensen die nu naar huis gaan, die moeten er vrede mee hebben dat er mensen zijn die blijven en omgekeerd. En de, hele, de hele Arabische wereld die kijkt naar Egypte natuurlijk. In Algiers daar houden duizenden Algerijnen een protestmars. Hoewel dat door de overheid is verboden. De regering van president Bouteflika... heeft een enorme politiemacht op de been gebracht. Maar die heeft de betoging niet kunnen voorkomen. Volgens de organisatoren zijn er op het 1 mei-plein... in de hoofdstad zo'n 10.000 betogers. Anderen houden het op enkele duizenden. Duidelijk is wel dat de politie in de meerderheid is. Er zijn 30.000 agenten ingezet. De politie probeerde de toekomst... ...toegangswegen naar het centrum van Algiers af te sluiten. Het is niet duidelijk in hoeverre dat is gelukt. Volgens een Alger Algerijnse mensenrechtenorganisatie zijn 400 betogers gearresteerd. De demonstranten eisen meer democratie en hervormingen in Algerije... ...en sommigen eisen het vertrek van president Bouteflika. Bouteflika is 12 jaar aan de macht. Door de noodtoestand die al in 1992 van kracht werd... ...is elk protest tegen het regime verboden. Dit is het NOS-journaal Het Ewoud de Jong...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 Strafpleiters Spong en Hammerstein hebben na tien jaar hun samenwerking beëindigd. De twee hadden samen in Amsterdam een advocatenkantoor... maar door een zakelijk conflict is daaraan een eind gekomen. Spong blijft in dat kantoor, Hammerstein begint ergens anders in Amsterdam een eigen praktijk. Spong en Hammerstein haalden vaak de media met geruchtmakende zaken... zoals die tegen drugshandelaar Johan V., ook wel bekend als de Hakkelaar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 Tsonga speelt in de finale tegen de winnaar van de wedstrijd... tussen de Zweedse titelverdediger Robin Söderling... en de Serviër Viktor Trojitski. Atleer Gregory Sedok doet niet mee aan het EK Indoor in Parijs. Bij een val vorige week in Düsseldorf liep hij een hamstringblessure ook op. Ook Bram Som loopt dit seizoen geen indoorwedstrijden meer. Hij heeft nog te veel last van een bacteriële infectie. Som gaat zich nu volledig richten op het buitenseizoen... met als hoogtepunt het WK in Zuid-Korea... en plaatsing voor de Olympische Spelen van Londen in 2012. Schaatser Kurt Wubben heeft in het Zweedse Falun de eerste schaatsmarathon van het Grand Prix-circuit op zijn naam geschreven. Hij ontsnapte in de slotfase uit een kopgroep van vijf man en reed vervolgens solo naar de eindstreep. Rut Borst en Douwe de Vries werden tweede en derde in de race over 150 kilometer. Carlo Timmerman, die de wedstrijd niet uitreed, werd winnaar van het eindklassement. Schaatster Claudia Pechstein mag vrijdag starten bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. De Duitse keert terug na twee jaar schorsing wegens verdachte bloedwaarden. In Erfurt reed ze op de 3 kilometer 5 seconden binnen de limiet die de internationale federatie ISU had gesteld. En tennister Arantxa Rus heeft in Stockholm de finale van een ITF-toernooi behaald. Ze won in de halve finale van de Slovaakse Michaela Honchova in twee sets. De laatste toernooioverwinning van Rus was in november 2009 toen won ze het toernooi in Nantes. De hoofdpunten van het nieuws: bijna alle partijen zijn begonnen met hun verkiezingscampagne en morgenmiddag vanaf 12 uur het eerste debat. Te horen hier op Radio 1. Verder het Egyptische leger zegt dat het alle internationale verdragen accepteert en respecteert en duizenden mensen houden geïnspireerd door Tunesië en Egypte een protestmars in Algerije. Het was het Nationaal. Zometeen de NTR met Pavlov. Hoe uh, is het met de cijfers?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 wel Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov. Het programma over menselijk gedrag. Over u en mij dus. Aan tafel zit bij ons Hendrik Grommer. Hij is bioloog en theoloog. En hij zal ons straks uitleggen waarom ons besef van goed en kwaad... gewoon uit het leven zelf voortkomt en niet is opgelegd. En afgelopen week was er in Nieuwegein een onderwijsdemonstratie. Straks is er in de metro van Amsterdam een demonstratie... tegen de bezuinigingen bij het openbaar vervoer in Amsterdam. En volgende week donderdag wordt er groots actie gevoerd... tegen bezuinigingen in de publieke sector op het Malieveld in Den Haag. Er gaat bijna geen week voorbij of er is wel een groep mensen... ergens die de straat op gaat om te laten zien dat ze ergens voor of tegen zijn. Iemand die alles weet van het gedrag van demonstranten... is professor Bert Klandermans. En ook hij is zit bij ons aan tafel. En net als vorige week is schrijfster Lydia Roter. Zij is onze maandgast en zal even na half zeven... de positie van de 65-jarige Partij van de Arbeid... vergelijken met een beroemde roman uit 1930. En we hebben live muziek van Kees Mayfield. Ja, maar we beginnen eerst eventjes met een, uh, een, een rondje... langs de gasten uh, met de vraag wat jullie is opgevallen... als het gaat om gedrag... Uh, van de afgelopen week. Misschien uit jullie eigen omgeving of uh, iets uit het nieuws. Ik begin met jou, Lydia. Oh jee. Ja. Nou, deze keer heb ik echt iets meegemaakt, echte mensen gezien. Ik heb gisteren een spelproef gedraaid... dat ik heb gemaakt op basis van een serie over... Drakeneiland. dat is een eiland waar uh, alleen maar kinderen wonen. En die maken ook de dienst uit. En in dat spel, dat is een rollenspel, maken kinderen ook de dienst uit. Nou, Het spel ging alle kanten op. Die kinderen die namen allerlei initiatieven waar ik nog helemaal nooit aan gedacht had. Het was geweldig om te zien. Op een goed moment kwam tot mijn stomme verbazing iemand belasting heffen. Dat oh. had de eilandraad zelf besloten... Dat er extra... De schatkist was leeg. Oh. En dat was zo geweldig. Maar ook een heel zwak, begaafd meisje. Het heel verlegen was een weinig assertief. Dat onder de arm werd genomen door, door, door de sterke meid van de klas. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Wat kunnen kinderen veel als we ze loslaten? Maar jij hebt dat spel uh, zelf bedacht? Voor die kinderen? Ik, uh, de, ik heb zeg maar, het stramien bedacht. En dan moeten ze zelf dat invullen. Want ze krijgen een rol. En ze krijgen een taak en een opdracht. En dan moeten ze zelf... Uh, maar wat gaan doen? En ik was een boom. En mijn helpers waren een boom en een waterval. En elke keer als ze ons dingen kwamen, vragen, zeiden we zoek het maar uit. Ik ben maar een boom. En met welk doel uh, moeten ze dat spel doen? Uh, <laughs> ik heb een, uh, een goede vraag. Een beetje een nare vraag. Oh. Ik heb een, uh, een beetje een onderwijshart. En een, een opvoedhart. Hoewel ik daar niet voor gestudeerd heb. Ik vind het heel fijn om kinderen zichzelf te laten opvoeden. En elkaar te laten opvoeden. En om dat te zien. En verder wil ik graag dat ze mijn boeken gaan lezen. Maar dat die, gaat die gaan er dus eigenlijk ook over. Maar daar zijn ze misschien nog een beetje te jong voor, of niet? Uh, kinderen zijn bijna nergens te jong voor. Nee, maar Mascha bedoelt voor jouw boeken? Nee, nee, nee. Uh, dit, waren, dit waren kinderen van elf. En die... okay. ik, ik, schrijf, ik schrijf heel voor die leeftijd. Ik schrijf zelfs voor kinderen van drie. Oh, kijk eens aan. Nou. Hendrik, Hendrik Grommer, je vertelde straks dat je ongelooflijk vaak in het openbaar vervoer zit. Komt daar jouw opvallende observatie vandaan of niet? Nou, we hebben dit niet van tevoren besproken, maar je hebt helemaal gelijk. Ja, <laughs> Is het zo? Ja, het klopt, ja, ja. Hij woont in Groningen en doseert in Tilburg. Ja. Reist dat dagelijks maar eens met de trein. Klopt. En um, afgelopen um, kerst was ik uh, in Engeland en daar heb ik uh, ook veel in de trein moeten zitten. En wat mij toen opviel was dat het in uh, Engeland veel rustiger in de trein was. Uh, <structuren> was uh, mensen spraken veel minder met elkaar. En als ze met elkaar spraken, heel, op heel gedempte toon. En um, ik reis veel met de trein en ik probeer zoveel mogelijk te werken in de trein. Dus ik ga altijd in een stiltecoupé zitten. En door de week, um, en dat viel me dus vandaag pas op... door de week is het redelijk rustig uh, in die stiltecoupé. En als er iemand uh, toch gaat telefoneren... dan wordt hij er ook nog wel eens op aangesproken. In het weekend doet iedereen alsof er helemaal niks aan de hand is. En blijkbaar straffen mensen in het weekend elkaar minder omdat er dan ook minder mensen zijn die dan werken. Dat viel me op. En toevallig was het gisteren, uh, uh, kwam er een onderzoek naar buiten... waaruit inderdaad bleek dat in de trein in uh, Frankrijk en in Engeland... Veel, uh, het veel rustiger is dan hier in Nederland. Uh, mensen in Nederland zijn veel luidruchtiger... en laten zich ook minder snel uh, aanspreken op, uh, op gedrag... wat uh, niet zo prettig is voor, uh, voor andere mensen. De Nederlander. <laughs> Verbaas me eigenlijk niks. Hè? Huh? Um, maar Bert Klandemans, uh, is u iets opgevallen? Ja, nou, dat kan natuurlijk niet uitblijven. Ik heb gisteravond uh, gefascineerd naar de televisie zitten kijken. Naar de gebeurtenissen in, uh, in Egypte. Mm -hmm. uh, ook natuurlijk niet zo vreemd gegeven mijn onderzoeksbelangstelling. Uh, nou, je doet onderzoek naar demonstraties. Ja. ja. En uh, Egypte, uh, eigenlijk de tweede in de rij, want Tunesië is, uh, is daar, is Egypte voorgegaan, uh, is, is, is een fasc fascinerende uh, gebeurtenis. Een, uh, een volk wat in staat is om een uh, regime zo zeer klem te rijden dat, dat het uiteindelijk besluit uh, ermee, ermee te stoppen. En uh, wat het meest fascinerend geweest is in beide landen de, dat het lijkt alsof het zonder al te veel uh, georganiseerde opzet is gebeurd. Uh. Nou het loopt wel een beetje uh, te veel vooruit op het onderwerp waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, maar ja, daar kan ja, ze prachtig in. Ja. <coughs> Zullen we dan maar meteen doorgaan? Dat zou ik doen. Ja, ja want nou, u begon al over uh, Egypte. Uh, daar zijn ze natuurlijk ruim drie weken uh, al aan het actievoeren, honderdduizenden mensen lang. Tegen het bewind van Mubarak. Um, maar in eigen land wordt ook gedemonstreerd. Tienduizend mensen protesteerden afgelopen woensdag tegen bezuinigingen in het speciaal onderwijs. En ook vandaag worden er spandoeken hoog gehouden. Vanmiddag op de Dam in Amsterdam tegen het slopen van betaalbare woningen. En vanavond ook in Amsterdam tegen geplande bezuinigingen het openbaar vervoer. En waardoor worden al de, deze demonstranten gedreven. Uh, we gaan erover praten met Pert um, uh, Klandemans. U hoorde hem net al. Hij heeft onderzoek gedaan aan demonstraties in Europa. En aan de telefoon hangt uh, oud-provo Luud Schimmelpenning. Professor Klandermans, ik begin bij u. Um, eerst nog eventjes verder terug. Een paar weken geleden op het Malieveld in Den Haag was er een grote onderwijsdemonstratie. En onder die actievoerders veel hoogleraren in zwarte toro's. Nou, bent u zelf ook hoogleraar sociologie. Was u erbij? Nee, ik zat in New York helaas. Tot mijn, tot mijn grote spijt. Anders was u gegaan? Anders was ik zeker, zeker geweest, ja. ja. Daar, uh, het, uh, nou ja, het, het is eigenlijk heel interessant wat er op dit moment in, uh, in Nederland gebeurt. Het is een hele sequentie van demonstraties die allemaal met uh, bezuinigingsbeleid van de regering te maken hebben. En er komen er nog wel een paar, denk ik. Dat, dat, nou, ik moet eerlijk zeggen dat we ook wel een beetje gehoopt hadden... voor ons onderzoek dat dat zou gaan gebeuren dit U jaar. Ik ben blij met dit kabinet. Ja, ja nee, Ik heb een perverse uh, belangstelling voor, voor demonstraties. Dat geef ik onmiddellijk toe. Waarom? Uh, ik, ik vind het fascinerend. Ik heb dat altijd fascinerend gevonden. Uh, mensen die, die zich verzetten. Mensen die soms, uh, dat is in Nederland niet zo aan de orde... maar hun leven riskeren... Uh, ja, dat vind ik een fascinerende vraag. Waarom doen mensen dat? Bent u ook een beetje jaloers? op mensen die, zoals, zoals die jonge mannen allemaal in Egypte. Hoe ze daar uh, actie voeren. Nou ja, jaloers, jaloers. Het is meer, meer, meer bewondering. Hè? Want, want het, uh, daar zit, zijn heel reële risico's bij, uh, bij geweest. Er zijn, er zijn doden gevallen. Er is, er is een moment geweest dat het op een complete veldslag leek, uh, leek uit te draaien. Dus mensen nemen serieuze risico's. En ja. het, het is, het is altijd weer, uh, verwonde, een ver, ja, verwonder je erover, waarom doen mensen dat? Waarom zijn mensen bereid om voor een ideaal maar, hun maar, leven maar te geven? Maar waar zit die bewondering dan in? In het feit dat, dat ze uh, een risico nemen dat de meeste burgers niet nemen? Dat jullie zegt, die zetten een stap? Nou ja, het, het, ik, denk, ik denk heel veel uh, belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis zijn op dit soort... Wijze in gang gebracht door, door uh, grote groepen mensen die zich, uh, die zich ergens uh, boos over maken, ergens uh, ontevreden over zijn en die de geschiedenis een draai geven die, die anders niet, ge, niet genomen zou hebben. Hm. Dat geldt voor Nederland. Geldt dat, geldt dat, kijk, Nederland heeft geen revoluties van de omvang als Tunesië of, uh, of Egypte. Hm. Maar die, zijn er wel overeenkomsten? Hollands langzaam groeide het verzet had. tegen al het bestaande. De grote werkgevers, de fabrikanten bezorgd, zetten zich schrap. Onder hen bruiste langzaam maar zeker de zee aan. Met horten en stoten en terugvallen, maar niet te stuiten op den duur. Dat is Hollandse revolutie. <lacht> <lacht> nee, maar goed, maar is... zijn er overeenkomsten ook? Uh, uh, lijken de demonstraties wij hier, die wij hier hebben ook wel een beetje op wat er gebeurt? Of nou, is het echt wel kijk, totaal wat, wat iets in... anders? Egypte en ook in Tunesië aan, aan de hand is... dat is een, een regime wat zijn legitimiteit verloren heeft. Waar mensen helemaal geen mm -hmm. vertrouwen meer in hebben. Dat is in Nederland helemaal nog niet aan de orde. Er zijn, ik denk wel, deze regering heeft een legitimiteitsprobleem. Want er zijn uh, veel mensen die daar niet erg gelukkig mee zijn. Mm -hmm. Die regering gaat bezuinigen... Het is bijna onmogelijk om dat zo te doen dat dat voor iedereen precies eerlijk uitpakt. Dus je krijgt een hele sequentie van. van er komen er nog wel een stel denk ik. Van groepen die protesteren tegen het feit dat zij moeten gaan bezuinigen. En ze kunnen allemaal belangrijke dingen noemen die daardoor op de tocht komen te staan. Maar het, het lijkt ook wel alsof het hier in Nederland veel meer gaat om eigenbelang om, om uh, dat we pas de straat opgaan en ons hard maken voor iets wanneer we uh, echt uh, persoonlijk worden getroffen bijna. Ja, dat, dat is het makkelijkst natuurlijk. Ja. Daar, daar, daar, uh, maar, maar ik denk wat er toch in bij al die demonstratie, een demonstratie wordt alleen omvangrijk als er meer speelt dan alleen dat eigen belang. De, de, wat hier, alle, hier, als een soort, soort onderstroom, <laughs> die het net over had. zo'n soort onderstroom zit toch uh, ja, weerstand tegen, het, tegen de huidige regering en het beleid van de huidige regering. En dat duikt als, als paddenstoelen, duikt dat dan zo op verschillende momenten uh, dat op. Um, uh, uh, aan de telefoon, ik had het al gezegd, oud-provo Luud Schimmelpenning. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u was in de jaren zestig een van de oprichters van de Provo-beweging. Ja. En jullie voerden actie voor uh, uh, jullie idealen. Waarvoor heeft u allemaal actie gevoerd? Nou ja, de, kijk, wat, als ik erover terugdenk, is een van de meest opmerkelijke demonstraties die toen gehouden is tegen de bank in de Vijzelstraat. De komst van een bank, nou ja, daar is uh, dat, uh, dat komt normaal niet voor, hè, dat daar een demonstratie voor gehouden wordt. Nee, en, wat is daar en, eigenlijk ook op tegen? Ja, <laughs> daar was toen een heleboel over tegen. En uh, op zichzelf is het natuurlijk uh, opmerkelijk dat, dat echt voor de 60e jaren, dat je de, je daarmee ging bemoeien. Hè? Iets wat normaal de autoriteiten wel, uh, wel regelden. Mm. En uh, ja, de, de, de, de andere demonstratie uh, vind ik uh, ook wel, wel heel interessant. Het was uh, Hans Tuinman, die deelde dus uh, pamfletten uit met een oproep voor een demonstratie. En die is uh, toen gearresteerd geworden en die heeft drie maanden in het gevangenis gezeten. En toen werd er elke week, werd rond uh, de gevangenis werd gedemonstreerd met, met de uitroepen... Hans Tuinman vrij enzovoort. Nou, en binnen het Hans Tuinman bij de gevangenen een immense uh, ja, indruk maakte dat. Want ja, elke, <laughs> elke zaterdag werd er buiten geschreeuwd uh, om hem vrij te krijgen. <lacht> maar goed, uh, ja demonstratie, dat is natuurlijk heel iets anders dan uh, waar je net over praten. een revolutie in, uh, in Cairo. Het is veel groter, die revolutie. Nou ja, dat is natuurlijk uh, een andere orde. Ja. Maar het is ook anders dan, uh, dan jullie demonstraties, ik bedoel de demonstraties die er nu zijn. Um, ja, die hadden niet... Uh, uh, uh, een speciaal belang tegen die bank of zo. Jullie bestreden toch ook wel voor een ander Nederland? En dat is wat anders dan dat je denkt... ja, horens, mijn uitkering wordt minder. Nee, nee het was gewoon een, een je bemoeien met de gang van zaken in de stad... Hè, en proberen om daar een andere draai aan te geven. Het, het had inderdaad niks te maken met, met een eigen belang. Hè. En ziet u maar, verschil met, met acties van uh, vandaag de dag hier in Nederland? Nou ja, kijk, uh, het, het is, uh, je zou kunnen zeggen dat uh, de 60 jaren zich natuurlijk helemaal gekenmerkt hebben. Dat staat, uh, het is eigenlijk een beetje een soort... Uh, brede uh, verandering in de maatschappij hè? Van, uh, van de wereld daarvoor waar, uh, waar iedereen zich rustig uh, thuis hield. En, en uh, een nieuwe wereld waar mensen zich wat meer uh, ermee gingen bemoeien. Hè? Dat is een soort uh, culturele omslag geweest. En dat is eigenlijk over in de hele westerse wereld is dat een beetje gebeurd in die, in die periode. Professor Klandermans. Ja, nou, ik, ik, wat ik interessant vond, iets wat uh, Schimmel Pennekeel in het begin zei. Ze hadden een demonstratie en uh, daar werden mensen uh, gearresteerd en gevangen gezet. Een van de dingen die in, uh, in Nederland, maar ook elders in Europa in de afgelopen decennia zeer veranderd is, dat is het optreden van de politie. De politie slaat er niet meer op los. En dat was in de jaren zestig, was dat een heel ander, uh, heel ander fenomeen. Meneer Schimmelpenning heeft u wel eens klappen gehad van de politie? Ja, uiteraard. Ja. Uiteraard wie niet? Hè? <laughs> <laughs> en demonstreert u eigenlijk zelf nog wel eens? Want u, u heeft natuurlijk gestreden voor die, uh, die witte fietsen. Hè? Ja. En uh, de, uh, er wordt tegenwoordig ook nog uh, volop gedemonstreerd tegen, het, uh, tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Ja. Gaat u meelopen? Nou, waarom niet? Hè? Dat is uh, een belangrijk element. Een stad als Amsterdam die, uh, die kan bijna niet draaien zonder, uh, zonder goed openvoer, openbaar vervoer. Ik heb uh, van de week nog meegemaakt dat uh, de bedrijven... Uh, bezwaar maakte tegen dit soort bezuinigingen, dat ze zeiden van god, de parkeertrieven zijn zo hoog en eigenlijk alleen goed openbaar vervoer is daar het, uh, de andere kant van. Ja. Nou, dat vond ik behoorlijk opmerkelijk, want dat, dat uh, zou je vroeger nooit horen van, uh, van de bedrijvenkant. Ja. Maar het is ook 4 euro per uur in het centrum van Amsterdam. Dat is ja, vijf, hè, op, de, op de meeste plekken. Ach, maar goed, dat dat, uh, we hebben daarmee wel een, uh, een heel, uh, ja, laten we zeggen, toch een uh, een, een, een Weinig auto's in dat binnengebied. En je kan er goed lopen en fietsen. Hè. Dus dat ja. is dan weer de, de pre die we bereikt hebben. En uh, Bert Klandemans, um, uh, zijn onze motieven veranderd om de straat op te gaan? Nou, dat denk, dat denk ik eigenlijk niet. Het, het gaat altijd om iets waar mensen ontevreden over, over zijn. Alleen waarover we ontevreden zijn... Dat, dat hangt uiteraard af van wat er op dat moment in de politiek... of in een samenleving aan de, aan de orde is. Wat, wat ik ook nog wel wilde, wilde zeggen... we zitten nu heel erg over ontevredenheid te praten... maar dat is eigenlijk maar één van de factoren. Een heel andere belangrijke factor is... zijn er organisaties, zijn er mensen in een samenleving... die de moeite gaan nemen... om Zo'n demonstratie te gaan organiseren. Je hebt iemand nodig die het voortouw neemt. Je hebt mensen, je hebt iemand nodig, een organisatie nodig. die dat gaat, gaat organiseren, die dat gaat, uh, gaat opzetten. En als die er niet is, dan, ja, dan moeten mensen heel erg ontevreden. Dan moet het water ze aan de lippen staan, zoals in Egypte. Dat, dan kan het op een andere manier. Maar dat is een heel belangrijk uh, element in het verhaal. Hendrik Hommer, ja, ja, ik heel ik, graag. Ik vroeg me zeggen. af, uh, net ook het verhaal van Schimmenpenning horende. Um, ik zou je kunnen zeggen dat naarmate het gezag van de overheid... of de gezagsgetrouwheid van de burgers groter is... dat de demonstraties dan feller worden? Uh, we hebben hier in Nederland sinds de jaren zestig... eigenlijk veel minder gezagsgetrouwheid. Dus je ziet nu wel een heleboel demonstraties. Maar ja, als je er objectief naar kijkt... dan zijn ze veel minder fel dan bijvoorbeeld in Frankrijk... waar men stiller in de trein is omdat men gezagsgetrouwer is... Um, ze hebben en, minder impact. Ja, en, en in Egypte is, is, is misschien men minder gezagsgetrouw... maar daar is, is het gezag wel heel erg sterk opgelegd. Ge, en dan zie je dan, als men demonstreert, dat het dan ook meteen heel fel is. Is dat zo, meneer Klandemans? Ja, nou, in, in, in Nederland lopen demonstraties sowieso niet zo snel uit, uh, uit de hand. Vanwege uh, dat politieoptreden. Vanwege of? dat politieoptreden. optreden. Dat is, ja. dat is heel, heel veel intelligenter dan het in het, uh, in het verleden was. Uh, ik weet niet of Nederlanders nou gezagsgetrouwer zijn dan, dan ja. Ja, andere niet, Europeanen. Niet, nee, nee, nee. Of, of ja. minder maar wat dat... ik bij Hendrik Gommen proef is... Uh, als je een situatie krijgt alsof we in een hoge drukketel zitten... dat je dan meer met vuur eruit springt. Hè? Zoals in Egypte, waar de politie enorm nee, dat repressief was. Als je een, een, hè, dus, want dat, dat is het interessante van wat je, wat je in Egypte ziet gebeuren. Het onvo onvoorstelbare wordt voorstelbaar. Ja, dus je, je hebt decennia lang gedacht: hier komen we niet tegenop, dit krijgen we niet voor elkaar. En ineens, eerst in Tunesië, blijkt een regime te, te gaan wankelen. En ineens wordt de verbeelding uh, raakt aan de macht om het zomaar, uh, om het zomaar te en zeggen. En ik las, ik pra praat maar weer iemand anders na, maar dat uh, de <coughs> Lydia bevolking <Wou> doet dat. Maar <middels> <middels> oh ja, ik doe zelf geen onderzoek, maar dat de bevolkingsopbouw er iets mee te maken heeft en dat zulke dingen. Tunesië, met Tunesië gaat het heel goed. Um, dus dat zulke dingen juist gebeuren als uh, de ontevredenheid uh, zeg maar, op een gelijk niveau blijft... maar als het onderwijspeil en de mensen eigenlijk meer kansen zouden moeten hebben... en dat wordt dan niet waargemaakt. En dan schijnt het uh, de, de vlam in de pan te slaan. Maar daar weet u waarschijnlijk meer van dan ik. Nee, niet. dat klopt. Dat, klopt. De, de, uh, dat wat u er je, meer van weet. Wat je, ja, ook dat. Nee, maar goed, dat is flauw. Het, uh, Je ziet dit soort protest vaker gebeuren onder mensen... die het juist al wat beter beginnen te krijgen. Uh, mensen en, die, en hoe komt dat? Nou, omdat mensen die het uh, heel erg beroerd hebben... die hebben al hun energies in, in het overleven zitten. En dus juist doordat je het wat beter begint te krijgen... kun je het je voorloven om, uh, om aan zoiets als een protestbeweging dus de, mee te doen. Die, jong, die jongens in Egypte die mobieltjes hebben... die, die, die uh, sms'jes en mm. kunnen twitteren en weet ik veel wat... die hebben het net iets beter... Dat, ja, dat is, maar dat is ook. De, het zijn, uh, ik heb iemand eens horen zeggen. Zolang er in het Midden-Oosten een, een zo grote hoeveelheid jongeren, hoogopgeleide jongeren zijn. die uh, geen behoorlijk werk kunnen vinden. zal het onrustig blijven in de wereld. Ja. En ik denk dat hij daar een punt had. Dat, uh... Nou, is het ook niet uh, zo? Op, dat... Nou, het punt even van uh, wat er plotseling nu. In een uh, is dat, uh, laten we zeggen, vroeger was het, uh, het organiseren van een demonstratie eigenlijk vrij moeilijk. Hè? Dus er moesten affiches geplakt worden, mm -hmm. uh, pamfletten verspreid worden. Ja, nu met uh, Facebook en ga zo maar door is in een ene uh, is er een, uh, veel meer mogelijk. Hè? Dus uh, de, er werd nu iets georganiseerd in de metro. Dat was alleen maar... Uh, is dat, uh, over Vanavond. die mobieltjes is dat gegaan. Ja, er nergens, ja. is er een, uh, een paplet voor uitgedeeld. Ja. Maar uh, uh, de, de vraag die mij op de lippen brandt... <laughs> uh, heeft het zin? In Egypte heeft het zin gehad, in Tunesië heeft het zin gehad... maar heeft het altijd zin om te demonstreren, Bert Klandemans? Ja, ik, ik, die, dat is een van de vragen die wij in, in ons onderzoek ook, ook altijd weer aan mensen stellen. En heel vaak keren mensen, die vragen, keren mensen de vraag om. En die zeggen van ja, maar als we niks doen, dan gebeurt er in ieder geval niks. Dus we, het heeft lang niet altijd zin, het heeft lang niet, lang niet altijd effect. En dat is ook voor heel veel mensen niet, niet eens de reden waarom ze, waarom ze meedoen. Waarom uh, dan, dan wel? Omdat ze willen laten weten dat ze het ergens niet mee eens zijn. En, en ze willen dat aan het publiek laten weten. Ze willen dat aan, uh, aan gezagvoerders gezagsvoer, laten weten. Ze dus willen hun stem laten horen. Ze willen hun stem laten horen. En, en als het om heel principiële zaken gaat, kan het ook zoiets simpels zijn. Ik wil als mijn zoon mij later vraagt, waar was je toen? Dan wil ik zeggen dat ik erbij was. Okay. Dus, uh. Nou ja, waren we er allemaal maar bij in Egypte, zou ik bijna willen zeggen. Dat is een belangrijk moment geweest. Tot zover, hartelijk dank. Uh, uh, Bert Klandemans blijf vooral uh, zitten. Dat kan ik helaas niet zeggen tegen, tegen Luut Schimmel ben ik, maar toch bedankt uh, dat u even aan de telefoon wilde komen. Oké, okay, daar. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur, Pavlov. Ja, vijf over half zeven. Tijd voor Lydia Rood. Vorige week vergeleek je de Egyptische president Mubarak... met de hoofdpersoon uit de roman De Herfst van een Patriarch van Marques. En vandaag... Trouwens, is het, loopt het in dat boek eigenlijk ook zo? Dat hij uiteindelijk... Uh... En, nou, hij gaat dood, maar hij overleeft twee revoluties... doordat hij gewoon niet doet... Net doet of ze er niet zijn. En dat deed nou, dat, Mubarak eigenlijk dat ook. Dat deed Mubarak op donderdagavond ja. ook. Ja. Ik dacht, die speech heeft hij een jaar geleden opgenomen. Ja. Goed. Maar vandaag, Lydia, kijk je naar de positie van de jarige... maar bepaald niet vrolijke Partij van de Arbeid. En ik weet waar je het mee gaat vergelijken. Want je citeerde net al uit het beroemde boek van Ina Bodier-Bakker kloppen op de deur. <laughs> een zeer, een zeer verguisd boek, maar daar kom ik zo wel op. De Partij van de Arbeid is 65. Na de oorlog kwam die in de plaats van de SDAP. En dat waren nog echte socialisten. En die hadden allerlei illustre schrijvers ook in de gelederen... Mariette roland Hols wordt altijd genoemd. Rijke notarisdochter, maar op de barricade. Um, en die ging, ook echt, die, die, die ging ook echt rokerige zaaltjes af... om arbeiders op te roepen tot de strijd. Uh, later werd ze wel een beetje kwezelachtig. Toen ging ze allemaal van die uh, gedichten schrijven over de liefde. En dus ze kwamen altijd op Jezus neer en dan kwam alles weer goed. Um, Herman Gorter, waarvan we allemaal die verschrikkelijke eerste regel kennen. Um, die kwam uit een domineesfamilie. familie. Kun je aan die regel, vind ik, ook wel een beetje horen. Welke regel is dat? Um, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Um, en, en dan komt er iets dat ruimt op gefluit. Nou ja. Um, maar dat was een, een, een, nou ja, een liefdesgedicht dat uh, een beetje laar, laar was. Hè. Echt mooi mooie schrijverij. Um, daarna werd hij uh, socialist en politiek actief. Maar dat vond niet alle, iedereen even fijn... Um, er was een linkse politicus die zei... Euh, Herman, ga alsjeblieft naar huis om juni, juli, augustus en september te schrijven. <lacht> <lacht> um, maar uh, er waren... Nou ja, Theo Thijssen is ook een... Die ging ook in de politiek. Um, er was dus ook een mevrouw eh, Boudier Bakker. En, gewoon Ina Bakker, zo was ze geboren. Um, toch wel een redelijk simpele mevrouw, maar ze, haar man klom op en zei daarmee... En uh, die beschouwde zelf de klop op de deur. dat uh, door uh, Mendoza Braak echt helemaal werd afgebrand. als een damesroman. Dat was ook de uitvinding van het woord damesroman. beschouwde zij zelf als haar belangrijkste werk. En um, ik snap wel waarom. Ze is wel. Ik snap ook wel waarom het een beetje. Uh, werd afgekant. Het is een beetje. En de stijl is niet heel geweldig. En er wordt ontzettend veel getrouwd. En, ge en kinderen gebaard. En die moeten dan weer verloven. En weet ik veel. Dus wat dat, wat dat betreft is het wel. Burgerlijke gebeurtenissen. Maar waar het haar eigenlijk om ging. En dat die heeft hij hele terbraak niet gezien. Die, ja, dat zijn van die kerels die vervelen zich dan bij al dat getrouw. Maar haar gaat het om het socialisme. En de klop op de deur is de klop. Uh, van de tijd, op de deur van de ziel. Nee. En, oh, um... en dat is dus de opkomst van de vrouwenbeweging en, de, en het socialisme. Mm -hmm. En dat, vond, dat nam zij allemaal zeer serieus, vond ze hartstikke belangrijk. Een van de belangrijkste personages is Karel de Roos. en Dat is een beetje een zielige manke jongen in een boekwinkeltje. Maar die leest Multatuli en die wordt gegrepen door de tijdgeest. En, die, nou ja, en dat stukje wat ik dus net voorlas, die, dat, dat kwam uit een scène over hem... Daar gaat het, ging het mevrouw oh. bakker om. En ja, dat wordt dus een beetje... Nou goed, even terug naar de Partij van de Arbeid van nu. Um, wat zij wilde zeggen was, het verzandt De hoofdpersoon trouwt niet met Karel de Roos, waar ze heel erg veel van houdt. Maar verzandt in tuttigheid en status en burgergedoe. Um, dat is de boodschap van dat verhaal. Dat is precies met de Partij van de Arbeid gebeurd gisteren in een man bij het hond klaagde een arbeidersmevrouw over dat de gourmet waren uitverkocht ik bedoel dat is de, de, de, de vorm het protest dat is daar is het verzand het is verzand in burgergedoe in gezapigheid en in verwendheid eigenlijk ja. dus ik ben het met degene eens die zei Partij van de Arbeid, ga maar met pensioen dat kan makkelijk daar merken we niks van. Maar <laughs> dan nee, hebben ze toch bereikt wat ze bereikt willen. Ja, precies, ze dat hebben, bedoel ik. We hebben de welvaart. <laughs> nou ja, dan, dan is het dus tijd om met pensioen te gaan. Tjonge, ja, volkszinger Kees Mayfield uh, is hier ja. ook te gast. Vorig jaar werd hij tweede bij de Grote Prijs van Nederland. En hij kreeg ook nog eens de publieksprijs. Um, en vanavond is hij hier in uh, Pavlov en hij gaat het nummer zingen: I don't know, I don't. Kees Mayfield.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 Mayfield was dat met het nummer I Don't Know I Don't. En dat komt van zijn album. Eigenlijk naamloos, maar we noemen het gewoon Kees. Goed Kees? Ja, ja. ja oké. Okay. Vanavond is hij te zien in De Meester in Almere. En als u eh, nog eh, andere data wil weten waar die allemaal te zien en te horen is... dan kunt u daarvoor naar keesmayfield.com. U luistert naar Pavlov. Het programma over menselijk gedrag. Al heel vroeg hebben wij een besef van goed en kwaad. We weten al heel snel wanneer we ons goed gedragen... en wanneer we ons eigenlijk moeten schamen voor ons gedrag. Onze ouders geven het voorbeeld en anders vertellen ze het wel. Maar de vraag is, waar komt dat besef vandaan? Is dat omdat verschillende godsdiensten erin geslaagd zijn... dat bij ons in te prenten? Of komt die moraal uit het leven zelf? Voor Hendrik Gommer, zoon van de dominee... en ook zelf theoloog, maar ook bioloog... is het antwoord duidelijk... Ons besef van goed en kwaad heeft een biologische reden en is niet pas ontstaan toen we in een God gingen geloven. Hendrik, we hebben hier straks al een paar keer gehoord. Ik wou even met een, met, met een voorbeeld beginnen. Deze week werden studenten betrapt op het stelen van uh, tentamens uh, in Holland, die school, en in de Hogeschool Utrecht. Je zou zeggen: ja, is toch eigenlijk heel slim? Dus het ook. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ja, in, in, in ieder mens zit een, uh, een free rider, zoals ik dat altijd noem. Um, dus ieder mens heeft de neiging om um, zoveel mogelijk de omgeving naar zijn eigen hand te zetten, althans, waar hij het meeste voordeel uithaalt. Dus um, ik denk dat iedereen in Nederland zich in kan herkennen in die studenten. Hm. Het enige probleem is met dat gedrag is dat er ook nog andere mensen omheen zitten... die waarschijnlijk uh, nadeel ondervinden van, van dat gedrag. Net zoals ik net had met die mensen in de trein. Die mensen die in de trein in de stiltecoupé met elkaar praten... die zullen dat ook uh, heel plezierig vinden. Het is alleen vervelend dat er nog andere mensen in die trein zitten... die daar last van hebben. Dat is eigenlijk het hele principe... Uh, van, want, wie van hebben er, want wie hebben er hier last van, bij die studenten? Ja, is een beetje lastig te zeggen, maar het komt er eigenlijk op neer... dat als je als student al free door een studie heen lopen... dat je uiteindelijk net zo goed de, de hele studie kan afschaffen. Dat je van die opleiding allerlei mensen krijgt die je eigenlijk helemaal niks geleerd hebben... en dus niet voldoen aan de capaciteiten die ja. we in de samenleving nodig hebben, et cetera, et cetera. Maar je hebt toch ook gewoon geleerd om je aan de regels te houden? Um, ja, je leert, je, uh, uh, je leert om je aan de regels te houden omdat het goed is voor, voor, voor de groep. En waar, nou, dan, dan moet ik even terugredeneren waarom ja. is het nou zo belangrijk om je aan de regels van de groep te houden. En uh, als je, als je bij, uh, vanuit het biologisch perspectief, zoals ik dat altijd benoem, noem, uh, daarnaar kijkt. Dan moet je constateren dat het terug te voeren is op ons reproductief succes. En eigenlijk niet, niet eens het individuele reproductieve succes, maar het succes van onze genen die onderliggend zijn aan, aan ons gedrag. Dus genen in elk, in ja, elk organisme? Ja, ons DNA zou je kunnen zeggen, ja. ja. Of ja. het nou plant of, ja, of mensen. is. Voor, uh, uh, uh, het feit dat planten, dieren, mensen bestaan... komt doordat de onderliggende genen succesvol geweest zijn. Want anders dan waren ze er dan niet meer. Dus het, het, het, het, Uiteindelijk is het zo dat genen die, um, die, die zich weten te reproduceren... die weten te overleven... Um, die die, die blijven bestaan. Dus dat, daar ligt mijn zinsdienst de oorzaak uh, van, van ons gedrag. En, en wat is die succesvolle uh, factor in hun gedrag? Um, succesvolle factor is dat ze voldoende voor genen althans, voldoende moleculen vinden om zich te kunnen reproduceren. En dat ze voldoende lang blij, uh, weten te overleven om zich te reproduceren. En als ze uh, op die manier. Uh, voedsel, moet je zich kunnen zeggen. verspreiden. Ja, ja, als ze zich kunnen verspreiden. dan betekent dat je steeds meer van diegene over de wereld krijgt. En da, nee, dat noem je doet niet voedsel Dat is seks. Toch? Ja, ja, reproductie. Yes. Ja, bij ja, mensen al. is dat seks. Maar, ja, je, je, klopt. Je, je, je, maar je moet wel kunnen groeien. En daar. Ja, dus hey. nou, als je het even heel, heel simplistisch doorvertaalt, voor mensen zijn twee dingen belang Nou, drie dingen belangrijk. Ze willen overleven, dus ze willen niet dood. Ten tweede, ze wil, willen seks. En ten, ten derde, ze willen geld. Dat, dat zijn, <lacht> geld is dan uh, synoniem aan, aan voedsel. Ja. Nou, heel herkenbaar hè. <lacht> <lacht> maar dat willen ze eigenlijk voor zichzelf of willen ze dat ook voor de ander? Um, nou, ja, daar, daar ligt een beetje de ingewikkeldheid op het moment dat je... Uh, het, het gaat om de onderliggende genen. Dus het, het, met je broers en zusters heb je ook een deel uh, gezamenlijk uh, aan genen. Dus het kan best zo zijn dat iemand uh, zijn leven lang ongetrouwd blijft en nooit kinderen en uh, nageslag krijgt. Maar dat het desalniettemin uh, succesvol is voor onderliggende kinderen. Geen omdat broers en zusters of andere familieleden daar juist, juist daardoor voordeel hebben. Maar wij zijn, zo, wij zijn kunnen dieren natuurlijk. Ik bedoel, wij net als wolven. We bestaan bij de gratie van de groep. Want we kunnen het exact, niet alleen. Ja, ja. ja. Mensen zijn, zijn sociale groeps, zijn echt groepsdieren. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van de mens. En um, dus kun je zeggen: die groep is van levensbelang voor het. Uh, voor de reproductie van de individuen die deel uitmaken van die groep. Um, dus je moet, ze, je moet elkaar respecteren, elkaar beschermen? Ja, als, als je elkaar respecteert, als je samenwerkt... dat betekent dat de groep sterker is. En dat betekent ja. dus ook dat, de, dat de, de, de leden van die groep... Um, meer ruimte krijgen voor reproductie en voor zich uit te breiden... dan mensen die uh, individueel optreden. Want die, kunnen eerder, um, um, ja, die hebben minder bescherming door die groep... kunnen minder voedsel vinden, et cetera, et cetera. En als... Is er, is er iets, iets wat inherent goed of slecht is? Of is dat helemaal cultuur bepaald? Nou, cultuur is ja, een heel, heel lastig uh, begrip, ja. die cultuur. Uh, um, in de biologie is, is het eigenlijk algemeen vastgesteld dat. Uh, dat... Al het gedrag uh, uh, bestaat uit een nature-onderdeel uh, en een nurture-onderdeel. Ja. Nou, nature wil dus eigenlijk zeggen dat, dat er bepaalde delen van ons gedrag... heel sterk vast liggen, waar je heel weinig aan kunt veranderen. En andere delen uh, die zijn heel sterk beïnvloedbaar mm -hmm. door, uh, door nurture. Door, door de omgeving. Ja. Okay. Maar, maar u zegt, of jij zegt, uh, Hendrik, het, het is gewoon... Ze moeten wel, want anders dan valt de groep uit elkaar. Mm -hmm. Ben je kwetsbaar, ga je dood. Ja, klopt. En daarom zijn groepsnormen dus, dus zo belangrijk. Om die, die zorgen ervoor dat de groep uh, uh, bij elkaar blijft. Dat ja. de leden uh, ook voldoende in de groep investeren. En die niet allemaal van die free riders krijgen die allemaal voor zichzelf gaan. Want uiteindelijk heb je dan geen groep meer en word, ja. word je kwetsbaarder. Dat is ik duidelijk de, de moraal van dit verhaal, denk ik. <laughs> ja. ja, nou kijk, en, en nog even terug naar, naar het goed en slecht. Ja. Um, Mensen noemen dus goed wat goed is uh, of wat gunstig is voor een reproductie. En dat betekent dus ook dat je goed gedrag binnen een groep, groep noemt: datgene wat goed is voor de groep. Ja. En vandaar dus dat je. Ja, het is inderdaad niet een absoluut gegeven. Mm -hmm. Het komt niet uh, van boven. maar als het oorlog bepaald... eigenlijk, dan, dat kun je dan ook goed noemen. Zeker, oorlog is, is, is de strijd met andere groepen. En die andere groepen kunnen bedreiging vormen. En zijn dus in die zin um, uh, een, uh, een probleem. Maar op het moment dat je die andere partij tot je eigen groep maakt. En dat doen we eigenlijk met globalisering. Eigenlijk is globalisering de, de oplossing voor uh, tegen voor de oorlogen. Ja. Omdat je dan eigenlijk de hele wereldbevolking... Uh, tot je eigen groep maakt. En dan gaan al die groepsnormen voor de hele wereld gelden. En dan, uh, heeft, ja, dan, dan, ga je, dan is het dus geen bedreiging meer van die andere ja. man. Het is afgelopen eh, met maar... de jihad. <laughs> ja, maar ja, dat is nog een hele lange weg. <laughs> en uit dat groepsgedrag, eh, je moet bij de groep horen... Ontstaat ons gedrag van belonen of, of straffen? Ja, klopt. Ja. ja. ja maar dat zit, tegelijkertijd is het nog, nog, nog intrinsieker, want het, het, het belonen of straffen begint gewoon op het moment dat jouw uh, leed wordt aangedaan. of er iets van jou wordt afgepakt. Ik bedoel, als een hond aan het eten is. Uh, met, ja, en er komt blijf. een andere hond bij. <laughs> die wil ook wat. die wordt onmiddellijk afgestraft, die krijgt een knauw. Ja. Dat is de eerste reactie. Het is bij mensen precies hetzelfde eigenlijk. Maar dat die, die, die, die basisemotie zou je kunnen zeggen, daar maken mensen gebruik van bij het afstraffen van, van, van uh, overtreden van groepsnormen. Maar Frans de Waal, dat is uh, iemand die. Die is er heel sterk bezig. De grote apensoorten bestudeert, die zegt. Die dieren, die, die zie je dat ze medelijden met elkaar kunnen, voor elkaar kunnen hebben. En en voor echtvaardigheid. En, en die empathie, die, dat, is, dat is de basis voor onze moraal. Dat je, dat je voelt, oh, maar die heeft pijn of die heeft honger, wat zielig. Ja, wat nou, speelt die rol dan voor, voor um... empathie? Die, die empathie die, die, uh, kun je goed gebruiken om te, die, die groeps, groepsnormen uh, te bewaken. Omdat je, uh, want ik zei net al, van die hond, uh, die, die hond die voelt het eerst bij zichzelf. Dat is de basisemotie. Ja. Maar als je anderen moet straffen omdat iemand een groepsnorm overtreedt... ten opzichte van een andere van je groep... dan moet je je kunnen indenken in die andere persoon. Hoe voelt die zich? Ja. En daardoor kun je voelen wat onrechtvaardig of wat rechtvaardig is. Ja. Nee. En als dat zo is, waarom zijn er dan mensen die van zo'n norm afwijken? Die, die, die gewoon slecht gedrag vertonen. Ja, dat is heel simpel. Op het moment dat uh, iemand heel erg rijk is en jij bent arm... dan is, zijn jouw reproductiekansen daardoor veel kleiner. Uh, de, kijk, nou ja, we hebben het net steeds over uh, Egypte en Mubarak. Is heel erg rijk. Kreeg uh, bijna 70 60 miljard. miljard. Uh, 70. Had hij ontrokken ja. aan de bevolking. Dat, is, dat, dat gaat ten koste van die, die, die arme mensen daar in Egypte. Uh, maar voor Mubarak is dat een, uh, een uh, uitstekende gelegenheid... om te freeriden op dat hele volk, ja. zeg maar. Okay, en het maar zou dan... me niet verbazen als hij die, die 60 miljard ook gebruikt... voor de... een grote nageslacht. De, de, Allemaal bastardkinderen. Dit, voorbeeld, dit, dit voorbeeld snap ik. Maar laten we Joram van der Sloters noemen. Stel dat het waar is waar hij van verdacht wordt. Wat is zijn ja. belang? Um, we, weet ik niet. Oh, oh, oh, oh. Ja. Okay. Nee. Kijk, ik, ik, ik kijk, vooral. Het, het is altijd de gemiddelde. Kijk, binnen, binnen, de, uh, binnen een samenleving heb je ook allerlei variaties. Dus je hebt zelfs mensen die afwijken van wat eigenlijk überhaupt gezond voor een rep reproductieve succes zou kunnen zijn. Um, wat wel zo is, is. Um, uh, ja, Joran van der Stro Sloot vindt niet makkelijk een bruidje, zou ik maar zeggen. Nee, die ja, maar toch... nee doordat het bekend geworden is. Maar hij had... Het dan, dan was. Wat, uh, wat doe je met een begrip als tolerantie? He, dus er, is een andere groep, er is iemand uit een andere groep die doet iets wat ik verwerpelijk vind. Uh, ik tolereer dat of ik tolereer dat niet. En zonder, zonder tolerantie is het heel moeilijk om in een samenleving de boel een beetje bij elkaar te houden. Ja. <laughs> um, de, de, ik weet niet of dat strijdig uh, hiermee is. Nee, die tolerantie is denk ik heel, heel goed terug te voeren op uh, situaties binnen, binnen een gezin. Als, um, de, de, die, dat is een hechte groep. Um, het is belangrijk voor jou dat, dat binnen dat gezin uh, iedereen ook succesvol is... En als dus iemand in het gezin een overtreding maakt... zul je dat veel sneller door de vingers zien... dan als uh, iemand buiten je uh, um, groep dat doet. Dus uh, straffen uh, gaat altijd ook tot op zekere hoogte uh, samen met uh, tolerantie. Je moet niet de ander zo zwaar straffen dat hij vervolgens helemaal geen kansen meer heeft. Want dat betekent dat je die ander kwijt bent. Gisteren bij mijn spel, ja, het is geloof ik bijna tijd... maar toen waren er, waren er kinderen die zeiden opeens... we gaan hem aanklagen, ander kind. Ja? En toen, even later, zei, zei een jongen... als je het nog één keer doet, moet je één spieboete betalen. En, even, en nog even later was die jongen lid van die raad... Dus binnen, binnen een paar minuten was die jongen dus en gestraft... maar tegelijkertijd was hij weer opgenomen en bij de machthebbers opgenomen. Okay, dus ja. Geweldig. heel goed groepsgedrag, uh, ja. zou je kunnen zeggen. Als dit zo is, wat jij hier betoogt, Hendrik Grommer. dan denk ik nu aan de negende van Beethoven, alle mensen weer de broeder Onze moraal uh, uh, zorgt ervoor dus dat we één grote wereldgemeenschap worden... en dat het ontzettend gemakkelijk zal zijn voor ons om de soort in stand te houden. Het gaat niet om het in stand houden van de soort. Dat was de oude gedachte. Maar het gaat veel meer om de verspreiding van de genen. Dat het al is. Van de eigen uh, genen. Dus van, veel ja, precies. En dat, dat betekent dus ook van familie. Want die hebben deels dezelfde genen. Ja. Um, en um, wat een ander probleem. Het gaat om um, de normen van de groep. Dus daar heb je je, je bescherming door. Uh, wereldgemeenschap is meteen een enorm grote groep. En uh, je zult dus ook zien dat binnen die wereldgemeenschap... er allerlei subgroepen weer gaan freeriden. Want da daar hebben zij dan weer voordeel bij. Dus je zult uh, enerzijds inderdaad die groep moeten vergroten... tot die wereldgemeenschap. Dat is het antwoord, denk ik, op, op heel veel problemen. Aan de andere kant je de, zal het nooit gebeuren dat, uh, dat er geen free riders meer zijn. Want dat zit ook tegelijkertijd heel diep in ons. Zou het helpen om een aanval van aliens te verzinnen? Ongetwijfeld. <laughs> ja, ja, want dan, je, ja, dan we met moet je je, je groep sterker maken. Ja, ja. Ja, en dat is in het verleden natuurlijk ook heel vaak gebeurd. Uh, maar uh, duidelijk verdrouwen. is wel ja. dat, dat door onze uh, ontwikkelingen, onze evolutie, uh, moraal niet steeds hetzelfde is dat we ons het besef van goed en kwaad aanpassen daaraan. Ja, het besef van goed en kwaad verandert zeker. Uh, aan de andere kant, dus er zit wel een basisemotie uh, uh, in al onze moraal. Maar um, nou ja, do door omgeving, door andere omstandigheden... verandert die uh, enigszins. Ja. Hendrik Grommer, mag ik je hartelijk danken. We praten na zeven wel even verder. Tot zover Pavlov namelijk. We danken alle gasten Hendrik Grommer, professor Bert Klandermans... Luud Schimmelpenning aan de telefoon. Um, Kees Mayfield en natuurlijk Lydia Rood. En die zien we volgende week ook weer terug. Luisteraars, als u wilt reageren, uh, kan dat. Mail uw reactie naar pavlov@ntr.nl En straks, na het nieuws langs de lijn... informatie, educatie en cultuur. Hier is Midas Dekkers.